9 uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rentse. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. GGZ luidt een noodklok. Zwangere vrouwen drinken nog steeds te veel. En de Dutch Game Awards. Uitgereikt en wij Nederlanders zijn daar goed in. Hoe er zo meer over. Eerst naar Jan van der Putten.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 van aan de voordeur mag je wel zo'n joint kopen... maar aan de achterdeur is het crimineel als die wit naar binnen, naar binnen wordt gebracht. Daar willen wij echt nu vanaf. D66 denkt dat reguleren van de teelt de enige manier is... om gezondheidsrisico's van gebruikers te beperken. Door regulering kan de overheid de sterkte van de cannabis bepalen, zegt Bernsen. Verschillende gemeenten hebben eerder gepleit... voor experimenten met gereguleerde wietteelt. Wie Bernsen wil dat er ruimte komt voor dat soort proeven. Minister Opstelte heeft net nog gezegd dat hij geen voorstander is van regulatie. De Nederlandse Greenpeace-activisten Faiza Oulazen en Mannes Ubels... horen vandaag of ze op borgtocht vrij kunnen komen. Oulazen staat rond deze tijd in Sint-Petersburg voor de rechter. Zij en Ubels waren actievoerders op het schip Arctic Sunrise. Eerder deze week bepaalde de rechter dat een aantal buitenlandse... en Russische opvarenden op borgtocht vrijkomen. een Australische activist blijft vastzitten.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 opstel te zijn het NOS Radio 1-journaal dat hij anderhalf miljoen euro uittrekt voor acht gemeenten met het grootste aantal inbraken. Hij noemt de aanpak het donkere dagen offensief. Hij geeft voorbeelden van maatregelen. Zoals meer toezicht, zoals preventieanalyses voor, uh, voor slachtoffers van, uh, van, uh, van inbraak, zodat de volgende keer niet meer voorkomt. Veel communicatie, nou dat soort uh, zaken gaat gebeuren. Opstelte wil dat het aantal woninginbraken in 2017 met 30% is gedaald. Bij een bomaanslag in Egypte in de noordelijke Sinaï zijn zeker tien militairen om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd met een autobom bij de stad El Arish. De slachtoffers reden in een militair convooi richting de grensstad Rafah toen de bom afging. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er zeker 26 gewonden. Het aantal aanslagen in de noordelijke Sinaï is de afgelopen tijd toegenomen. Islamitische militanten met banden met Al-Qaeda gebruiken steeds meer geweld... sinds president Morsi afgelopen zomer werd afgezet. De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase treft een schikking met de overheid... voor 13 miljard dollar. Dat is de hoogste schikking die ooit door justitie in Amerika... aan een instelling is opgelegd. Volgens hoogleraar Koelewijn is J.P. Morgan niet alleen maar de boeman. Dit is een hele complexe zaak. Aan de kant heeft J.P. Morgan goede dingen gedaan. Heeft geholpen andere banken te redden. Aan de andere kant hebben ze ook vrolijk meegedaan aan het hypotheekfeest. Daar destijds heel veel geld aan verdiend. Zoals alle banken en de rating agencies. Maar... Ja, ze zijn echt te ver gegaan in het geven van heel hoge hypotheken aan mensen die het eigenlijk niet konden betalen. En vervolgens hebben ze die producten weer doorverkocht... aan beleggers die onvoldoende informatie kregen. De hypotheekproducten van J.P. Morgan Chase... bleken tijdens de financiële crisis weinig waard te zijn. En toen de huizenmarkt instortte verloren... investeerden ze miljarden op. De miljarden van die schikking gaan onder meer naar hypotheekbedrijven... en naar consumenten als compensatie voor een te dure hypotheek. Het weer nog toenemende bewolking en vanmiddag regen, later landinwaarts natte sneeuw of sneeuw, het kan ook glad worden. Eerst wordt het 5 graden en daarna daalt de temperatuur tot plus 1. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw, op andere plaatsen droog met een tijdje zon bij 3 tot 5 graden. En de verkeersinformatie uit Gerritsen? De drukte neemt langzaam af. Er staat 120 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk. Tussen Blijswijk en Reewijk staat nog wel 13 kilometer file. Naar ook files op de A20 richting Gouda voor knoop het gouden 9 kilometer. En op de N11 leiden Bodengraven voor de aansluiting met de A12 6 kilometer. De N44, Wassenaar richting Den Haag, is dicht bij de aansluiting met de N14. Dat komt ook door een ongeluk. Er staat inmiddels drie kilometer file. Drinken als je zwanger bent, dat is niet verstandig. GGZ gaat het zo dadelijk nog één keer uitleggen. Maak kennis met aangenaam klassiek. Een dubbel-cd voor slechts 9,99 met extra veel voordeel... op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren.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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Erg zichtbaar zijn ze niet. We zijn natuurlijk allemaal een beetje uh, computernerds, om het zo maar te noemen. Ja, ze hebben wereldwijd heel veel fans. Nederlandse game designers. Gisteravond stonden ze heel even in de spotlights bij de Game Awards. Hoort u zo dadelijk. Maar eerst één wijntje drinken, terwijl je zwanger bent lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Daarvoor uh, waarschuwde Bouwman GGZ, een verslavingsinstelling in Rotterdam... zegt dat veel vrouwen zich niet bewust zijn van de risico's. Ik spreek uh, chef Sjefski, is voorzitter van Bouwman GGZ. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt zo vanzelfsprekend en er zijn ook al heel veel waarschuwingen... over uitgegaan. Er zijn er toch nog veel vrouwen die uh, drinken tijdens de zwangerschap? Er zijn ontzettend veel vrouwen die drinken tijdens de zwangerschap. Dat loopt van een derde tot de helft ongeveer. En het is inderdaad verbazingwekkend, want als je iemand aanspreekt, zegt iedereen net zoals u van ja, het is toch logisch dat je het niet moet doen, maar het gebeurt dus wel. Dus op de een of andere manier zit het zo enorm in onze cultuur, zo enorm in onze gewoontes, dat we zeg maar niet serieus nemen wat we altijd wel hard op zeggen, namelijk onze kinderen zijn de toekomst. En dat zeg maar, de toekomst van het kind tijdens de zwangerschap wordt gecreëerd. Dat nou heb ik ook al eh. eens gehoord, uh, sorry dat ik u onderbreek... dat ja? het uh, niet erg is als je inderdaad één wijntje drinkt, bijvoorbeeld, af en toe. Nee, dat is niet waar. Uh, kijk waar het om gaat is dat die alcohol die komt in het lichaam van de moeder en komt daarmee ook zeg maar, in het kind, in de foetus terecht. Of er nou een placenta aangelegd is of niet, maakt niet uit. Het komt uh, altijd in de buurt van het kind en in het kind. En dat kind is in ontwikkeling, uh, lichamelijk en in de hersenen, organen, het lichaam. En die uh, giftige stoffen die verstoren de normale ontwikkeling. En die giftige stoffen bepalen dus ook mede zeg maar, wat de toekomstkansen zijn van het kind. Dus je kunt later gezondheidsklachten hebben. Maar letterlijk hoe jij als, als, als opgroeiend kind, als, als volwassenen later je toekomst kunt maken... wordt mede bepaald in die zwangerschap. Welke gezondheidsrisico's ziet u? Wat krijgen kinderen van een drinkende moeder? Nou, je kunt uh, allerlei stoornissen hebben in de spraak, in het leren, in de aandacht, in het gedrag. Je IQ kan erdoor uh, beïnvloed worden. Maar je kunt ook allerlei lichamelijke stoornissen krijgen: uh, je leven, je nieren, noem het maar op. Maar dat, je, dat is bij de, bij, de, bij de hardcore drinkers, neem ik aan. Nou, dat, dat valt nogal tegen. Ja, die, zeker bij de hardcore drinks, daar heeft hij helemaal ja. gelijk. En dan kun je zelfs fetaal alcoholsyndroom eh, krijgen. Dat zijn kinderen die komen meestal in de verstandelijk eh, gehandicapte sector terecht. Maar er schiet, gaat allerlei gradatie aan vooraf waar het om gaat, is van hoe goed kan je gezondheid zijn... en hoe goed kun je je toekomstkansen zijn. Ja. En dat betekent dus dat er eigenlijk maar één norm is. Dat is een nulnorm. Je rookt niet tijdens zwangerschap. Je drinkt niet tijdens zwangerschap. En tijdens zwangerschap gebruik je geen drugs. Als je dat doet, dan neem je de gezondheidsmogelijkheden... van je kinderen serieus. Doe je dat niet? Ja, het is geen toeval dat ze schade oplopen. Dat komt dan wel door je eigen gedrag. U bent van een verslavingsinstelling in Rotterdam. Uh -huh. uh, ziet u dit ook als een verslavingsprobleem bij vrouwen? Kunnen ze er niet afblijven? Um, ik denk niet dat het een verslavingsprobleem is. Het is meer een gewoonteprobleem. In onze samenleving is uh, zeg maar drank zo ver doorgedrongen. Het is zo normaal. Het hoort overal bij. We kunnen niet zonder. Dat zeg maar ook in de periode waarin je aandacht toch focus moet zijn op de toekomstige kind. Dat we dat negeren. En dan zeg maar prioriteit bij onszelf leggen. Want het geeft natuurlijk een mooi euforisch gevoel die drank. Ja en het is af en toe ook gewoon gezellig toch. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Ja. <laughs> U ja. verwoordt het heel goed. Ja. <laughs> en, en, en dat gaat dus zo ver... dat dan niet de prioriteit ligt bij het kind... maar de prioriteit ligt bij jezelf. ja, ja. En, en Komt die veel kinderen tegen... die um, last hebben van een drinkende moeder? Last ik denk dat, dat het aantal echt onderschat is. Als je kijkt naar zeg maar, uh, de aantal... dan kom je op zo'n duizend geboortes... op zo'n vijftien kinderen die schade oplopen... Uh, als gevolg van alcoholgebruik. En drie daarvan die hebben de extreme variant, het fetaal alcoholsyndroom... maar mm. de rest heeft zeg maar, dus ook schade. Vergelijk je dat nou eens met uh, kinderen die geboren worden met syndroom van Down... dan heb je, spreek je van anderhalf op de duizend. Dus we praten wel over tien keer zoveel. Jeff Jaszewski, voorzitter van Bouwman GGZ uit Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Dan door naar Myno Remmers. In Groningen dalen de prijzen van huizen wel door gaswinning en aardbevingen. dat blijkt uit onderzoek door bewoners zelf. Myno Remmers, minister Kamp um, gaat toch ook nog allerlei onderzoek doen. Waarom hebben ze dat niet afgewacht in Groningen? Hm? Nou, omdat uh, ze zeggen dat het wordt allemaal niet erkend. Kijk, dat er continu gemonitord wordt, dat blijkt uh, hier ook wel. Even het luik omhoog en dan kijk ik de kruipruimte in... en er staat een blauwe kist, eigendom KNMI... Wordt dus continu gemeten. Maar de bewoners zeggen. We hebben zelf ook het een en ander neergezet. De picoscoop staat hier. Is dat omdat jullie die waarnemingen. van het KNMI. niet helemaal vertrouwen? Nou, we willen graag over de schouder toch even meekijken. Ja, en ook zelf dus onderzoek gedaan. naar die waardedaling. waardevermindering door aardbevingen. Dat is de Stichting WAG. samen met drie woningcorporaties. Vanochtend werden daarvan de resultaten. de eerste resultaten bekendgemaakt. dat er toch wel degelijk sprake is van een waardevermindering... soms zelfs van 30 procent. En 60 procent van de ondervraagden in een enquête... waren de 250 mensen, waren dat, hè? 250. Ja, er waren behoorlijk wat mensen... 250 mensen zijn aangesloten bij de stichting... maar 60 procent van de geënquêteerden... Die, uh, die voelt zich angstig gestoord in het woongenot. Uh, en dat is opmerkelijk. Dat is behoorlijk wat punt is natuurlijk, dit is Pieter Huytema... advocaat bij de Haan, advocaten die de belangen behartigt... en ook het, onderzoek, het eigen onderzoek begeleidt. Ja, er moet een soort erkenning komen. Dat, dat de overheid zegt, ja, inderdaad, die waardedaling is er. En dat wordt veroorzaakt door die aardbevingen. Maar zover is het niet. Precies, nee. Tot nu toe blijven ze ontkennen. Um, en al dit soort initiatieven ook van die groepering van vanochtend... dat is prima ja. dat er ergens in een pot wordt gevormd. Alleen tot nu toe blijven ze ontkennen. Ze zullen moeten erkennen dat de waardevermindering een gevolg is van die aardbevingen. Nou, er zijn nu zoveel aanwijzingen en eerste bewijzen van onze zijde... dat ze nu eigenlijk uh, denk ik, toch wel eens een keer achter hun uh, oren moeten gaan krabben. Uh, daarbij is het denk ik goed om te vermelden dat wij als stichting WAG uh, die actie nu hebben ingezet... en dat men zich kan aansluiten... Uh, want ja, met het collectief sta je sterk... en uh, kom je tot, uh, wat nu blijkt, wel goede bewijzen. Nou hebben we ook gebeld met de NAM natuurlijk... om een reactie te vragen. Zij zeggen, ja, uh, wij... We wachten een nader onderzoek af. We houden het in de gaten. Het wordt gemonitord. Dat zegt ook economische zaken eigenlijk. Hè? En dat zegt Kamp ook. En die zegt tot nu toe, ja, we hebben het tot nu toe ook laten onderzoeken... bij een referentiegebied. En dan blijkt ja, het is de economische crisis. Het ligt helemaal niet aan, aan, aan die bevingen. Ja, precies. Is dat dan onzin? Ja, dat is heel gemakkelijk om je daarachter te verschuilen natuurlijk. Uh, het onderzoek wat wij hebben gedaan... daar is de krimp de crisis al in verdisconteerd. Daarnaast de enquêtes die we hebben gehouden. Al dat soort onderzoeken op meerdere fronten. En dat is dus echt het verschil met het onderzoek van, uh, van de minister. namelijk, Die hebben alleen maar gekeken naar de statistieken. Al die onderzoeken op meerdere fronten uh, geven nu echt aan... dat alles uh, wijst op waardevermindering. En dat kun je op een gegeven moment niet langer meer ontkennen. Uh, dus uh, ik, zou, uh, ja, ik zou de minister en uh, de nam willen adviseren... Uh, kom eens over de brug met een... Uh, met een bedrag uh, natuurlijk, want dan, uh, dan maak je de, de bewoners al een stuk uh, uh, content mee. Maar de belangen van dat aardgas zijn natuurlijk enorm, ook richting het buitenland. Er komen heel veel economische opbrengsten van. Um, toch uh, is er vannacht ook actie gevoerd. Dat is uh, door Loeske gedaan. Groningen-Willem, de stuiver voor Groningen, voor elke kuub 5 cent... Ik heb het idee, ik praat even met een van die actievoerders van Loeske... jullie willen graag anoniem blijven omdat jullie zeggen... we doen het voor de hele bevolking, niet alleen op persoonlijke titel. Is dit een eerste uiting van een ongenoegen hier in Noordoost-Groningen... wat verder rijkt? De mensen raken het zat? De mensen zijn het eigenlijk al zat. Het wordt alleen in de rest van het land nog niet geheel gezien. Ja, omdat het toch wordt gezien, ja, het zijn wat nadelige zij-effecten... van die belangrijke gaswinning. Jazeker, maar op het moment dat je dezelfde dus effecten ondervindt... heeft het een heel andere lading gekregen... als dat je aan de buitenzijde ernaartoe kijkt. Zou u weg willen hier? Ik zou hier heel graag weg willen. Maar ja, dat is niet te doen. Uh, dat is op dit moment gewoon niet te doen. De huizen hebben schade. Dus de huizen zijn slecht te verkopen tot niet te verkopen. En wie wil er op dit moment een huis hebben waar zoveel schade aan is? Blijft het bij dit soort acties of gaan die zwaarder worden? Zwaarder worden niet in de vorm dat ze agressief gaan worden. Het blijft een lief, uh, lief manneke, de loeske... Het is een instrument, het is een spreekbuis van mensen. En daar zal het ook blijven. U verwacht geen barricades en dergelijke. Hard stamvoeten zullen ze hier niet. Want dat beïnvloedt de metingen door de seismologische apparatuur... in de kruipruimte van de woning hier. O oh ja, ook dat nog eens natuurlijk. Nou, Mayno Remmers, dank je wel vanuit Groningen. En wilt u meer lezen over dat onderzoek... naar uh, de waarde van, van huizen in het uh, Bevingengebied daar in Groningen? Moet u even naar onze website? NOS.nl. Huizen, bevinggebied, minder waard is de kop. Verkeersinformatie nog even van Edwin Gerrits. Edwin, hoe is het nu op de weg? Uh, er staat nog 80 kilometer file, Lara. De meeste files nemen vrij snel af. De meeste vertraging heeft de verkeer nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Reewijk staat 10 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daarna ook een file van 10 kilometer op de A20 richting Gouda... voor Knop het Gouwe 10 kilometer. En de N11 leidde Bodegraven voor de aansluiting met de A12 6 kilometer. Door naar de gamers in Nederland. Ze hebben wereldwijd meer fans dan Nederlandse artiesten of filmmakers. Maar ze zijn niet zo zichtbaar, de Nederlandse game designers. Gisteravond zetten ze elkaar weer eens in het zonnetje. En dat was bij de uitreiking van de Uilen, de Game Awards. De verwachting is dat sommige jonge spelletjesmakers... uiteindelijk misschien wel een sterrenstatus krijgen.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 Nu al sterren dus strak in het pak. Een reportage was dit van Hendrik Willemhofs. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Do everything escaping you Run, baby, run van The New Shining. De burgeroorlog in Syrië, Lance Armstrong, bankschandalen... zijn hoogst actuele onderwerpen voor documentaires. Verhalen van nu en vanaf vanavond te zien op de 26e editie... van het documentairefestival ITVA in Amsterdam. Jeroen Wielard neemt het programma alvast door... met de directeur van het ITVA, Ali Derks.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 Het is bijna half tien. Zullen we nog even kitesurfen? Nou ja, wij, zes kitesurfers vertrekken zo meteen voor het avontuur van hun leven. Is in ieder geval de bedoeling. Ze gaan de Atlantische Oceaan oversteken... en surfen dan non-stop, wel bij Tourbeurt, in totaal 6000 kilometer. En dat is nog niet eerder gedaan. Max Blom is één van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. En u bent nu, um, niet in Nederland, maar in Spanje, he, op Fort Ventura. Ja. Ik sta op dit moment op Fuerteventura en uh, we zijn ongeveer uh, nog anderhalf uur voor aanvang. Dus het gaat bijna gebeuren, de grote trip. Hoe is het met de zenuwen? Ja, gaat goed. Ja? Dus we, hebben er, we hebben er hartstikke lang naar uitgekeken. Dus we zijn eigenlijk heel blij dat we eindelijk los kunnen... Maar uh, ja, wel een kleine spanning is er natuurlijk wel, want het wordt wel, een, wordt wel een dingetje, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, want ik heb even op de kaart zitten turen. Het is nogal een ja. afstand die u af gaat leggen. Het is wel bijna in een rechte streep, hè, naar de overkant? Ja, ja het is... Uh, nou, we gaan, we gaan in het begin nog even zuidelijk langs Marokko... omdat we de Passaatwinden wat zuidelijker willen oppakken. En, okay. dan, gaan we, en dan steken we hem eigenlijk recht over, inderdaad, naar de, naar de Caribbean. Ah, oké, okay, want dan landt u uiteindelijk, is de bedoeling, uh, de... vlakbij de Bahama's, hè? Ja, bij de Turks- en Kekelseilanden. En dat ligt waar? Dat ligt uh, iets voorbij de British Virgin in de buurt van de Dominicaanse Republiek en, en Cuba. Dus het ligt een beetje achter in de Caribbean. jongen, hoe gaat u dat volhouden? Ja, hoe gaan we dat volhouden? Goed eten, <laughs> goed slapen, uh, uitgerust zijn, maar dat Sla zijn we allemaal. We slapen? Hebben ons goed voorbereid. Hoe, do hoe doet u dat aan een kite? Nou, we slapen niet op de kite, we slapen op een catamaran. Daar gaat een uh, 50-voet katamaran mee en daar, uh, daar doen we zeg maar de vette vorm uh, vanaf. Dus als je als rijder niet op het water staat, dan heb je de mogelijkheid om, uh, ja, om je rust te pakken. Mm -hmm. Maar wat ik van het kitesurfen heb gezien, ik heb het zelf nooit gedaan, hoor, maar dat het een enorme krachtsinspanning is. Uh, hoe houdt u dat vol? Heeft u daar extra voor getraind? Ja, ja. We, iedereen is op een, op een programma gegaan. En uh, met name het fysieke gedeelte is, is hard aan gewerkt. Daarnaast hebben we wat, uh, wat begeleiding gehad in voeding. En uh, ja, verder is iedereen, iedereen heel erg bezig geweest daarmee. We, we hebben ook al een tijd niet meer uh, bijvoorbeeld gedronken. Al het al alcohol is uit het, ons lichaam. Oh, dat drank. Ja, ja, ja. Dus we hebben ons wel, uh, dus we hebben ons wel goed voorbereid. Maar ja. goed, het wordt, het wordt zeker een soort marathonvorm. Uh, marathon dus uh, je energie uh, goed verdelen wordt heel belangrijk. Ja, ja. En, en kitesurfen is toch vooral iets wat je aan de kust doet. Hoe is het om zo ver op de oceaan te kitesurfen? Ja, dat, dat is echt geweldig. Want um, norm, wat je zegt, normaal uh, kitesurfen we voor de kust. En dat doe je eigenlijk nooit op open oceaan. En nu krijg je de kans om dat, om dat te doen. En zeker s'nacht om, om dan om open water te varen onder de sterren. is wel echt een uniek, uh, uniek scenario. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik wens u veel ja. succes. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Over anderhalf uur. Max Blom. een van de kitesurfers. een van de zes die dus de Atlantische Oceaan zullen oversteken. Wij steken nog even door naar Sint-Petersburg. Um, daar is op dit moment de zaak tegen Faiza Olazen aan de gang. Een van de Greenpeace-activisten. U heeft daar eerder vanochtend onze correspondent David-Jan Godfra over gehoord. Hij volgt dat voor ons. Um, ja, hij kan op dit moment niet uit de zaal. Uh, kan dus ook niet telefoneren. Want hij volgt uh, de rechtszaak tegen Faiza Olazen. Uh, op Twitter heeft hij ook een foto van haar geplaatst. Plaatst, waarbij ze van achter de tralies een uh, mede begroet... Ik zou hem even bekijken, is indrukwekkend. Ze heeft zojuist ook gezegd tegen de aanwezigen... dat ze al acht weken wacht op een telefoontje um, dat ze mag plegen. En zegt ze, mijn detentie is tot op de dag van vandaag illegaal. Zodra we meer weten over uh, haar en over Maddes Ubbels... of ze op borgtocht vrijkomen, want daar gaat het dus over vandaag... dan hoort u dat hier op Radio 1. Kan zijn dat het bij jou is, Sven, zo dadelijk? Zeker. Dan gaan we dat horen bij jou. Wat heb jij verder nog? De Partij van de Arbeid dient vandaag een voorstel in om burenoverlast beter te bestrijden. En daarin staat dat het makkelijker moet worden om overlastgevers een huisverbod op te leggen. Dat is iets waar burgemeesters al wat vaker om vragen. De Tweede Kamer wil dat nu dus daadwerkelijk ook in gang gaan zetten. Ik zal Frans Promet gewoon erop afvragen. Ja, <lacht> zij vindt uw planten niet leuk. Maxime <lacht> ja. Verhagen, voorzitter van Bouw het Nederland, verder, wil dat gemeenten het makkelijker maken om starters. Eh, voor starters om een huis te kopen. En een Nederlandse koolmees. en dan heb ik het niet over een Kamerlid, maar over over een vogel ja? die de klimaatverandering in kaart gaat brengen. Oh, kijk Ze zijn hem aan het ontwerpen. Wat dat betekent bij een vogel, hoort u zo bij de KRO. Ben benieuwd. Gaan naar je luisteren weer. Dit is Radio 1. En naar Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Opstelte wil extra maatregelen nemen tegen woninginbraken in de winter. Opstelte zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij anderhalf miljoen euro uittrekt... voor acht gemeenten met het grootste aantal inbraken. Er komt meer toezicht. Ook krijgen slachtoffers van een woninginbraak een preventieanalyse aangeboden. D66 wil dat telen van wiet wordt gereguleerd. Nu is wietteelt illegaal. D66-kamerlid Bernsen werkt aan een voorstel om dat te veranderen. Indonesië heeft de militaire samenwerking met Australië op een laag pitje gezet. Verder werkt Indonesië niet meer mee aan een opsporing van smokkelaars op zee. En ook de samenwerking tussen de geheime diensten wordt opgeschort. Aanleiding is het afluisterschandaal rond president Judo Yono. En u hoort het net, de Nederlandse Greenpeace-activisten... Oelazen en Ubels horen deze ochtend of ze op borgtocht kunnen vrijkomen. Ze verschijnen in Sint-Petersburg voor de rechtbank. Oelazen staat nu voor de rechter. En dat zijn de hoofdpunten. Edwin Gerritsen, hoe is het met de ochtendspits? Er zijn nog 50 kilometer file. De dagelijkse file zijn aan het oplossen. Op de A6 Muiden richting Lelystad is een ongeluk gebeurd. Voor Lelystad staat 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En van Lelystad naar Muiden staat voor Almere 5 kilometer na een ongeluk. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. De A12 van de Haag naar Utrecht voor Knop het gouwen 7 kilometer. En op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 8 kilometer... door de file op de A12. De A28, Zolle amersfoort voor Amersfoort 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de N44, Wassenaar richting Den Haag... is dicht bij de aansluiting met de N14. Dat komt ook door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Partij van de Arbeid wil sneller een huisverbod voor overlastveroorzakers. Starters op de woningmarkt moeten hulp krijgen van de overheid. Vindt Maxime Verhagen van Bouw het Nederland. Een nieuwe Nederlandse koolmees gaat klimaatverandering in kaart brengen. En het ochtendtumeur van Koos Postenmaat is 3 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Sassenheim. Waar een nieuw Pools radiostation probeert hoogopgeleide asperstestekers... aan een baan op hun niveau te helpen. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Het en reacties en vragen kunt u kwijt... via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Wie overlast veroorzaakt, kan uiteindelijk uit zijn huis worden gezet. Maar er gaat een eindeloos traject van buurtterreur aan vooraf. En daar wil de Partij van de Arbeid nu iets aan gaan doen. Ahmed Markoes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dit is een veelgehoorde klacht van burgemeesters. Namelijk, we hebben een heel traject nodig. Het kan jaren duren. In Amsterdam is het soms wel tien jaar. De klacht van de burgemeester daar ook, van de Laan. Wat gaat u daar precies aan doen? Nou, wat we willen is in ieder geval dat dit, dat dit probleem van woonoverlast ook uh, goed en scherp op de agenda komt te staan uh, van uh, de overheid, van burgemeesters, maar ook van woningbouwvereniging, de verhuurders. En wij willen eigenlijk dat, uh, dat een burgemeester de mogelijkheid heeft, de bevoegdheid krijgt, om een huisverbod op te leggen. Dus dat, dat zo'n overlastveroorzaker uh, voor een periode uit zijn huis wordt gezet. Uh, om tot bezinning te komen, om tot gedragscorrectie te komen. Uh, om, nou ja, en als iemand er uiteindelijk uh, niet mee ophoudt... Uh, ja, dan kun je natuurlijk voortbouwen naar dat traject... waar iemand definitief uit zijn huis wordt gezet. Uh, ja, en wanneer komt iemand dan uh, in aanmerking voor een tijdelijke huisuitzetting? Maar ja, je moet je voorstellen dat uh, het gaat natuurlijk om stelselmatig en hardnekkig overlast. Waardoor uh, buren zeg maar eigenlijk geen leven meer kunnen hebben in hun portiek en woning. Het is eigenlijk een van de gemeenste vormen van criminaliteit zou je kunnen stellen. En als dat stelselmatig gebeurt en uh, gesprekken helpen niet en uh, buurtbemiddeling uh, aanspreken niet meer helpt. Dan kan de burgemeester op een gegeven moment zeggen, en nu is het afgelopen, ja. nu ga je een periode uit huis. Eh, dus dan krijg je een huisverbod. We kennen dit uh, dit deze bevoegdheid kent, kent de burgemeester ook bij uh, bijvoorbeeld huiselijk geweld. Ja. En we zien dat dat daar in ieder geval uh, helpt en werkt. En ik hoop dat dat ook hetzelfde effect zal hebben hier. Maar bij welke overlast komt iemand dan in aanmerking voor zo'n tijdelijke huisuitzetting? Nou ja, in aanmerking komen is misschien een wat <laughs> vrolijke uh, omschrijving. Maar wanneer wordt iemand zijn huis uitgezet? Is uh, het, het komt in verschillende vormen voor, dat, dat kan uh, het gebeurt dat iemand bijvoorbeeld uh, nou ja, de hele nacht eigenlijk aan het uh, stampen is, of uh, keihard muziek uh, opzet, of uh, troepen in, in het portiek, uh, of uh, stank. Uh, dus het, het, het kent, het, het manifesteert zich in allerlei vormen, ja. uh, en, uh, en dat kan inderdaad zoals je net zei, voor buren soms tien jaar duren voordat het uh, uh, ophoudt, wat ja. vaak zien is dat ...dat slachtoffers eigenlijk uit hun huis gaan. En dat is natuurlijk de, de omgekeerde. Dat ze wereld op het kop. Ja. De dader moet uit huis. En daarom willen we dat burgemeesters uh, hier aandacht voor hebben. Ja. Dat ze ook de mogelijkheid krijgen om zo'n tijdelijk verbod op te leggen. Ja. En als dat allemaal niet helpt... ...dan kan iemand inderdaad gewoon uit huis worden gezet. En dan ga je naar een container toe... ...zoals in Amsterdam ook uh, gebeurd is... Uh, ...aan het uh, einde van de zomer. Uh, ik had een tijdje geleden een promovendus in deze uitzending. Die is op uh, burenoverlast en burenruzie gepromoveerd. En die zegt... ...je moet eigenlijk een voorbeeld nemen aan de Britten. Die sturen bij de eerste melding... meteen de politie erop af, wordt meteen in kaart gebracht... en bij drie keer ga je gewoon je huis uit. Punt. Nee, maar goed, dat is ook een mogelijkheid. Je kunt natuurlijk verschillende mogelijkheden creëren. Ja, maar daar gaat u over. U bent medewetgever, dus u gaat over ja. de mogelijkheden. Nee, maar ik zie daar ook wel wat in zitten. Daarom heb ik ook opstelde gevraagd om dat te onderzoeken. Dat gaat hij ook doen. Ja. Uh, maar intussen is dit natuurlijk een, uh, een, een, een maatregel, dit huisverbod, uh, die we wat sneller op kunnen liggen. Dus dit is gewoon een bevoegdheid die de burgemeester heeft. Uh, we zien dat het uh, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld ook uh, effect heeft, positief effect heeft op het stoppen van, uh, van, van overland. Ja. En, en zo'n aanwijzing uh, ja, kan ook, maar ook die uh, vraagt weer een, een, een gang naar de rechter, etc. Dus dat duurt. Ja, dat wel is nu wat ook zo, dan uh, meneer voor het Dat dat is nu ook zo, want veel burgemeesters, als ze uiteindelijk iemand uit hun huis zetten, die worden ja. dan in tweede instantie door de rechter op hun vingers getikt. Daar zijn voorbeelden van. Ja, ja, maar daarom willen we dat ook wettelijk goed regelen. Dat, uh, dat in de wet vaststaat... Uh, dat de burgemeester de bevoegdheid heeft... Uh, om uh, zoiets te doen. Uh, dat vraagt natuurlijk wel van, uh, van, van bewoners... Dat, uh, dat ze klagen, dat ze meldingen doen... Uh, dat de politie dat goed registreert... dat woningbouwcoöperaties ook betrokken zijn. Dat vraagt wel iets van de gemeente om dit te kunnen doen. Hè? Van, je kunt niet van de ene dag op de andere iemand uit huis plaatsen. Nee. Uh, dus wat we ook zien is dat heel veel gemeenten... te weinig aandacht hebben voor dit probleem. Terwijl ja. het toch een, een groot probleem is in onze samenleving. Maar is het dan... Uh, Three strikes, you're out? Uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik, het, is, het is niet zwart-wit. Het gaat er gewoon om dat je, uh, dat, dat je goed kijkt hè, per situatie. Maar, als iemand, ja, maar dat kun je nooit uh, vastleggen in de wet. Sorry dat ik u onderbreek, maar dat kun je nou ja. no nooit vastleggen in de wet. De wet moet de kaders scheppen waarbinnen een burgemeester kan opereren en kan zeggen: Dit is voor mij een reden om iemand tijdelijk uit huis te plaatsen. Ja, precies. En, en dat is dus die, die overlast, uh, die zelfvermatige overlast, kun je natuurlijk goed beschrijven. En dan kun je natuurlijk gewoon op een gegeven moment, nadat je een aantal interventies hebt gepleegd die niet geholpen hebben, kunnen zeggen: van Nou, en, en nu een huisverbod. Uh, en, en, en natuurlijk kun je uh, nou ja, op lange termijn uh, mogelijkheden ontwikkelen uh, die uh, bijvoorbeeld een, een gedragsaanwijzing in zich kunnen hebben, maar ook een huisuitplaatsing. Want kijk, die promovendus die zegt. Uh, zo'n huisuitplaatsing kost gewoon veel te veel, te veel tijd. Het duurt veel te lang. Uh, en, en daarom ook dit huisverbod. die kun je veel sneller ja. uh, opleggen dan bijvoorbeeld een hele huisuitzetting. En ja. veel sneller dan ja. zo'n gedragsaanwijzing. Waar gaan die mensen dan naartoe eigenlijk? Ja, dat lijkt mij in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van die mensen zelf. Eh, kijk, het is, het, is, het is gewoon. Mensen moeten zich realiseren dat dat, uh, ja, dat dat een groot goed is als je een woning hebt. Ja. En dat daar ook bij hoort dat je gedraagt. En als je als je niet gedraagt, ja, dan moet je weg. Ja. Eh, dus het is heel simpel. En die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij, bij degene die overlast veroorzaakt. Maar goed, dan, dan kom je bij de volgende woningbouwcorporatie. Of je wil een ander huis kopen. En dan nou, kijken ja. ze naar je antecedenten en dan zeggen ze: Nou, doe dat toch maar even niet. Ja, dus dat betekent dus dat, dat je eist dat er een gedragsverandering is, dat mensen zich gedragen in hun politiek, in hun straat, ja. en, uh, en, uh, nou ja, en netjes met hun buren omgaan. U uh, heeft net zelf een voorbeeld gegeven van dat gezin in Amsterdam. Ja. Ja, anders beland je ergens op een camper. Ja, en uh, goed, in Amsterdam staat daar één container nu op dat uh, gebied. Ja. Je, kan toch je kan toch moeilijk hele containerdorpen gaan uh, bouwen voor dit soort gezin, want dan wordt het één grote bende daar, of niet? Nee, wat ons betreft, en daarom is dit, uh, dit verbod ook uh, uh, slim en handig... Uh, denk ik, is, uh, is vooral ervoor zorgen dat mensen hun gedrag veranderen. Dat ze zich gedragen waardoor we dit uh, niet hoeven te doen. Uiteindelijk uh, ja, zijn we er niet op uit om mensen uit huis te zetten. Maar als mensen zich stelvermatig misdragen... waardoor degenen die onder de overlast lijden uh, zelf moeten vertrekken... dan vinden wij dat de wereld op zijn kop... en dan vinden we dat de veroorzaakte moeten vertrekken. Juist. En we willen daarvoor ook uh, mogelijkheden creëren voor burgemeesters... Ja. om steeds te grijpen. Goed, een nieuwe wet dus. Uh, u hebt het voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie. Die zei vast, uh, gaan we aanpakken, gaan we doen? <laughs> ja. Uh, Opstelten die uh, is van aanpakken. En ik hoop dat hij dit ook uh, gaat aanpakken. En anders komt u zelf met een initiatiefwet. En anders komen we zelf met een initiatiefwet. Ahmed Markoes, kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Veilig Verkeer Nederland wil een onderzoek naar het aantal beschonken fietsers... dat bij een ongeluk is betrokken omdat veel jongeren... die hebben gedronken op de fiets stappen. Krijg je eigenlijk een boete als je dronken fietst? Dat is de vraag aan Martijn van S van de Fietsersbond. Ja, een uh, fietsbestuurder kan zeker een boete krijgen als hij dronken is. Dat wordt eigenlijk pas gecontroleerd op het moment dat hij iets veroorzaakt. Je ziet dus ook dat fietsers... Vaak geen moeite krijgen omdat de uh, uh, politie dat niet uh, handhaaft... ...en dat heeft weer met hem mee te maken dat een fietser vaak alleen zichzelf uh, kan verwonden... ...met uh, als hij veel gedronken heeft van een auto die heeft een uh, ja, grote auto om zich heen... ...en die kan dus veel meer schade veroorzaken. Stap dus nooit laser eens op een fiets, dat is de boodschap. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen -nederland voor uw vragen van vandaag. Gaan we terug naar Sassenheim. Oh. Hoogopgeleide Polen en Sander Bartling. Brantzooi, Kropka FM. BHP. BHP. Wat zeggen ze nou precies? Uh, ze kondigen het nieuwe programma aan: BHP van Matthäus, de Poolse DJ. Dit is Pratsui FM, radiostation gericht op werkzoekende uh, Polen. Uh, leg eens uit, hoe, hoe zit het precies in elkaar, dit uh, programma? Het is een programma wat gaat over uh, werken in Nederland en het is uh, informatief. Dus er wordt verteld hoe je als Poolse arbeidsmigrant hier in Nederland de baan kan krijgen um, ja, die je wil. Dus eigenlijk je droombaan in plaats van asperges steken op het veld of uh, bloembollen plukken. Dat zegt Angelique van het Riet, oprichter van de Poolse krant in Nederland en nu ook van dit radiostation en uh, die kwam Martijn Smit tegen, directeur van Werken FM, een radioprogramma dat werkzoekende werkgevers koppelt. En dat was liefde op het eerste gezicht, Martijn? Nou, dat was zeker liefde op het eerste gezicht, kan niet anders zeggen. Nee, wij zijn uh, uh, als Werken FM, uh, uh, als radiostation natuurlijk elke dag bezig met uh, de arbeidsmarkt. En natuurlijk met bijna 300.000 Polen die ook in Nederland werken, zouden... Ja, zou daar ook uh, een groot potentieel in zijn. Die zijn afgelopen weekend begonnen, hè? Uh, veel reacties gehad al? Enorm. Echt, Martijn's telefoon die staat sowieso altijd aan. Die uh, blijft ook maar gaan. En uh, social media tikt aardig door. En de Poolse reacties, want ja, het is Poolse radio, ja, die zijn ook gigantisch. Alles is in het Pools, hè? Verstuil jullie het zelf? Uh, een beetje, maar uh, eigenlijk te weinig. Niet de radio maar we doen ons best. Martijn kan wel pools verstaan. Maar het kan dus zijn dat ze jullie gigantisch in de maling aan het nemen zijn... dat jullie niet weten. Nou, gelukkig werken we met een aantal polen samen... die wel allemaal vloeiend uh, ook Nederlands spreken. Dus uh, we houden dat echt wel in de gaten. Wat hoorden we nog meer allemaal? We hoorden net Station Call. Nou ja, veel, veel Poolse muziek, daar komt het eigenlijk op neer. Um, je ziet dat Polen luisteren langer naar de radio dan Nederlanders, uh, gemiddeld. Uh, Nederlanders luisteren 23, 24 minuten per dag naar de radio. Polen 48 minuten. Dus ja, alleen daarom al uh, uh, zou het radiostation een groot succes moeten worden. Okay, laat nog eens een Poolse hit horen. Nou ja, er zijn er uh, uh, natuurlijk heel veel. Yes, no. It's the Paul's of Coldplay. Yeah. Mooi. Maar het probleem is natuurlijk... dat die Polen meestal niet zo goed Nederlands spreken. Um, is dat niet juist de reden dat ze in de aspergestekerij of de bouwvak terechtkomen? Um, kunnen ze dat wel? Want dat is wat jullie ook willen. Hè? Dat ze, dat ze hbo-werk hbo gaan doen, vooral aan de technische kant. Nou, We willen dat ze gaan doen waar ze voor gecertificeerd en opgeleid zijn. En of dat nou mbo of hbo is in de techniek of in de zorg, je, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar iedereen heeft het recht om te werken in de functie die die en dat ze de Nederlandse taal mogelijk nog niet goed spreken... kan heel makkelijk opgelost worden. Want dus ja, er zijn natuurlijk uh, mogelijkheden ten over. En de Poolse mensen zijn ook ontzettend leergierig. En ze willen ook echt. Alleen er moet wel een kans gegeven worden. Het is niet zo, wat je altijd hoort, dat Polen vooral op zoek zijn... Martijn, naar uh, seizoenswerk, dat asperges steken. Dat doen ze dan het seizoen. Dan gaan ze weer naar huis. Dan zijn ze terug bij hun familie. Dat ze hier eigenlijk willen blijven. Uh, ik denk dat er genoeg Polen zijn die juist wel willen blijven. Um, en ik denk dat wij daar ook als Nederlandse samenleving... heel erg veel ja, gebruik van zouden moeten maken. We hebben een schrijnend tekort aan technische mensen. Je ziet dat heel veel mensen die hier inderdaad asperges aan het steken zijn... gewoon een MTS-opleiding hebben. Je ziet dat bijvoorbeeld Scheepswerven... Um, die ontzettend grote opdrachten hebben binnengehaald. Maar we god niet weten hoe ze aan de lassers moeten komen. Goed, helder dus. Gooi er nog even zo'n uh, zo prachtig Pools muziekje in. Dan sluit ik af met uh, Prasui FM. Het kanaal waar alle Polen naar moeten luisteren. Als ze op de hoogte willen komen van de Nederlandse samenleving. En de werkgelegenheid hier. Sander luistert nog even verder, wij niet. Straks schieten studenten in de problemen... omdat universiteitspersoneel al elf weken staakt. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1985... Deze dag in 1985 introduceerde Microsoft de allereerste versie van Windows. Het computerbesturingsprogramma waardoor miljoenen mensen een personal computer leerden gebruiken. ICT-trendwatcher Vincent Everts was een early adapter, zoals dat tegenwoordig heeft, een vroege gebruiker. Maar niet iedereen was gelijk enthousiast. Ik kan me inderdaad 1985 heel goed herinneren. De PC kwam in 1984 uit. De IBM PC. Die was een groot succes met MS-DOS. Maar we hadden zeg maar, ook een Macintosh staan. En die Macintosh was prachtig. En die zag er smakelijk uit. En toen kwam Microsoft met Windows 1.0. Met schermpjes die zeg maar, naast elkaar zaten. Alles was even lelijk ontworpen. Langzaam. En volkomen nutteloos. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus with Miami Vice. Nou, Steve Bolmer, de man die eigenlijk waarschijnlijk volgende maand zijn opvolger bekend maakt van Microsoft. Die gaat er helemaal uit zijn bol. Als een enorme tweedehands autoverkoper... dat Windows 1.0, gewoon de greatest Sphinx in slice bread is dat alles erin zit. En dat je werkelijk uh, je hebt. Je hebt een paalmannetje zit erin, een klok zit erin, je zit een spelletje in en dat kost niet 500 dollar, niet, niet, niet 1000 dollar, maar dat kost 99 dollar. Dat moet je nu kopen. Nou, en dat doet hij op een manier dat alleen maar Steve Bolmer kan. Dat je echt gewoon spat van het scherm af. Maar je krijgt niet de indruk dat je het echt uh, wil hebben. Maar uh, dat is wel de master salesman Steve Bolmer How Hoeveel heb je gegeten? 500? 1000? Nee, het is 99 It's Het incredible value, maar het is waar! Windows van Microsoft! Order vandaag! Iedereen lachte over Windows, maar toen op een gegeven moment zat Microsoft te werken aan 3.0, en toen iedereen zei: Ja, dat wordt wel mooi, dat ziet er netjes uit. Je kon ook omgaan met veel meer geheugen, dus het was sneller. Je kon meerdere programma's naast elkaar draaien. Je hoeft niet van het ene programma naar het andere te gaan en het ene afsluiten. Dat werd echt nuttig, en vanaf dat ogenblik was het duidelijk dat Windows uh, zeg maar de toekomst was. Maar dan heb je drie versies gehad. En dat ging wel vijf jaar overheen. Op het heeft iedereen nog PC's om alles te doen. Maar over vijf jaar zal 90% van het werk... via tablets gedaan worden, via smartphones gedaan worden. En ja, daar is Windows helemaal niet voor nodig. Dus dat is zeg maar... ...heel bedreigend voor, um, voor Microsoft. Master salesman Steve Ballmer, die 1.0 aanprijst... ...die moet nu vervangen worden door iemand... ...die gewoon Microsoft weer relevant maakt... ...voor dit mobiele tabletnetwerk. We Window, We, know. We, know. We know. Windows was uh, toch eigenlijk de manier waarop we allemaal met de muis hebben leren werken. Waardoor computersystemen toch voor de massa relatief makkelijk zijn geworden. Wat, wat papa en mama nog veel gebruikt hebben. Maar wat de kinderen eigenlijk gewoon zeggen. Goh ja, nou, dat was uh, leuk in de historie. Maar belangrijk is het niet meer.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 Better. Ryan Shaw. Uit maart 2010. Het is 7 minuten voor tien naar de KRO. Na de KRO, dus op Radio 1. 60.000 studenten van de twee meest gerenommeerde universiteiten in Athene lopen studievertraging op. Oorzaak: een langlopende staking van het onderwijzend en ondersteunend personeel. Thijs Kettens is onze correspondent daar in Griekenland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand op die universiteiten daar? Uh, ja, zoals je zei, de ondersteunende medewerkers, uh, dus dan moet je denken aan uh, bibliothecarissen, uh, bewakers, uh, administratief medewerkers, maar ook uh, laboranten bijvoorbeeld, die hebben al uh, aan het begin van dit collegejaar uh, het werk neergelegd. Uh, ze zijn in staking. En dat doen ze omdat ze het niet eens zijn met een besluit van de regering... om ongeveer de helft van hen te ontslaan. Um, en de reden dat de regering zegt dat dat nodig is om te ontslaan... is omdat ze uh, ja, gedwongen worden door de trojka... Hè, dat zijn die internationale geldschieters waarvan Griekenland afhankelijk is... Ja. Uh, om die tegemoet te komen. Uh, dus de regering zegt, ja, sorry, maar we moeten wel. Ja, nou staken de docenten officieel niet... maar die blijven wel uit solidariteit thuis. Dat betekent dus dat studenten geen college krijgen daar. Dat klopt. Um, de docenten um, die zeggen wij kunnen ons werk ook niet goed doen uh, als van de ene op de andere dag onze ondersteuning wegvalt. Um, ik, ik sprak bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een docent en die zei ja uh, de, alle bibliotheekmedewerkers worden ontslagen en alle bewakers moeten we dan uh, zelf dan maar de poort gaan open doen en uh, achter de balie gaan zitten om boeken uit te lenen. Um, dus um, ja dat was voor hen reden om te zeggen wij gaan geen les geven zolang dit probleem niet is opgelost. En dat duurt nu al elf weken. Dat duurt elf weken. Um, dus eigenlijk sinds het begin van het, uh, het collegejaar. En nu is het zelfs zo ver geworden dat het hele eerste semester, dus dat betekent zeg maar de helft van, het, van dit collegejaar, dat dat uh, uh, ja, als verloren moet worden beschouwd voor veel studenten. Ja. Die daar wel is... collegegeld voor hebben betaald, neem ik aan. Nou, uh, onderwijs uh, is gratis hier in, uh, in, in Griekenland, dat nog wel. Um, maar dat neemt niet weg dat het veel uh, studenten in de problemen brengt. En dan vooral studenten die niet uit Athene komen. Wie um, ouders uh, in, uh, buiten de stad wonen. Zij huren een kamer. Uh, bijvoorbeeld. En hun kosten um, uh, en hun huur lopen natuurlijk wel gewoon door. Um, en dat is, ja, in een land waar uh, het, het, mensen het niet breed hebben, is dat natuurlijk een groot probleem. Uh, dat, die mensen nu, dat die studenten nu noodgedwongen koffie zitten te drinken, al een half jaar lang, um, uh, terwijl ze uh, ja, eigenlijk gewoon hun studie moeten, uh, moeten volgen. Ja, want ze lopen vervolgens ook natuurlijk studievertraging op... Uh, en dat heeft ook weer allerlei consequenties voor de rest van hun leven. Dus ik mag aannemen dat uw studenten er nou niet... misschien wel de eerste paar weken, maar daarna toch niet meer bij staan te juichen. Uh, niet alleen de studenten, maar ook de families zijn inmiddels uh, in opstand gekomen. Die eisen nu dat de studenten, dat de universiteiten weer aan het werk gaan. Uh, uh, daarvoor hebben ze, uh, uh, is er een, een online uh, beweging opgezet. En die hebben binnen, uh, binnen no time, hebben die 25.000 handtekeningen verzameld, uh, die uh, nou ja, de universiteit uh, vragen om uh, toch zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Om inderdaad die vertraging uh, tot een minimum te beperken. Ja. En ook voor te zorgen dat de studenten weer uh, aan een vervolgopleiding bijvoorbeeld kunnen beginnen. En wat doet de de regering? Nou, de regering uh, die heeft tot nu toe heeft dit een beetje aangezien. De, ja, het, het probleem is in Griekenland natuurlijk dat zodra je hier iets tegen gaat beginnen, uh, dat je dan de poppen aan het dansen hebt. Dat uh, hebben we gezien bij de publieke omroep die ze sloten. Toen dat kwam, kwam ook uh, kwamen de medewerkers massaal in opstand. Maar nu toch wordt het iets te gortig. Dus ze hebben nu gedreigd een noodwet in werking te stellen... waarmee de medewerkers worden gedwongen om aan de slag te gaan. En een andere optie waarmee wordt gedreigd... is om de politie in te schakelen om de collegezalen uh, vrij te maken... zodat er weer lesgegeven kan worden. Juist, en dat ligt natuurlijk gevoelig in uh, het Griekenland... Uh, laten we zeggen met een kolonelsregime verleden. Ik dank je zeer, Thijs Kettens, onze correspondent in Griekenland. Zometeen meer met Maxime Verhagen, blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KR. Dan kom je tot. Twee dingen. Two fingers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. En de wat kapra